...zegt dat het de instellingen niet lukt om de belofte na te komen. Daarom wordt eenzame opslaat tenzij er 24 uur toezicht is. Het weer vanmiddag wordt het droger, wel staat er een stevige zuidwestenwind die toeneemt tot krachtig. Aan de kust en op de Wadden gaat het hard tot stormachtig waaien. Vanavond opnieuw regen met zware tot mogelijk zeer zware windstoten. Op de Wadden kans op westerstorm. storm. Dit was het NOS Joune. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er een lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de Afritkerk Kerkdriel en Waardenburg 9 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Bij Waardenburg is eigenlijk alleen de vluchtstrook open. Verkeer richting Utrecht kan eventueel omrijden vanaf knoopend Empel via Waalwijk en Gorkum. Dat is de route over de A59.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 Solo pene amore, hai sfidato il vento e urlato, hai diviso il cuore stesso. Pagato il riscommesso dietro a questa manier.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 I pick it up like a Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www ZFM Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse vijften. And... De Winterse vijften. Koud, koud. wonderful Christmas time. De Hitlijst, met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden.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 toch alleen, wat goed moet, dan gaat fout, maar bij jou is het warm, je verdrijft de koud, ik ben nergens zonder jou. En wat een lach op jouw gezicht, oh, daar. So thank you